Bij een frontale botsing op een dijk op goeree Overvlaké in Zuid-Holland zijn gisteravond twee doden gevallen en twee andere inzittenden gewond geraakt. Twee auto's botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar. Op dezelfde dijk overleed in maart nog een 19-jarige automobilist die tegen een boom reed. De Amerikaanse actrice Lori Loughlin, bekend van de tv-serie Full House, is veroordeeld tot twee maanden cel voor studiefraude. Haar man kreeg vijf maanden. Ze betaalden smeergeld om hun dochters op een prestigieuze universiteit te krijgen. Deze fraude kwam vaker voor in de VS. De ouders betaalden via een bemiddelingsbureau corrupte sportcoaches om een plek op een elite universiteit te regelen.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 message like a claim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 It's so sad